Veenhoven en Thijs van den Brink. Zometeen een debat over ons Koningshuis en hoeveel het mag kosten. En als er nieuws komt uit Denver over de schietpartij, waarbij inmiddels al 14 doden gemeld worden, dan hoort u het natuurlijk hier. En ja, hij is binnen, Mark Visser, met het NWS nieuws van 12 uur. 14 doden, dus inderdaad, in de Amerikaanse stad Denver. Dat gebeurde bij de première van de nieuwe Batman-film The Dark Knight Rises. Ongeveer 50 gewonden zijn naar ziekenhuizen in de buurt gebracht. De politie heeft meteen na de schietpartij de vermoedelijke schutter opgepakt. Voorlopig zijn er vooral verhalen van ooggetuigen, zegt correspondent Jacqueline Ekman. Inderdaad, meldingen van een gemaskerde man die uh, de bioscoop zou, zou zijn ingerend... Een, een rookgranaat zou hebben gegooid, waardoor mensen geen hand meer voor ogen zagen. En uh, toen is gaan schieten. De gemaskerde schutter zag geheel in het zwart zijn gekleed... en een kogelwerend vest hebben gedragen. Over zijn eventuele motieven is nog niets bekend. Zometeen correspondent Jacqueline Ekman weer. In het proces tegen Ratko Madic is de eerste voormalige Dutchbetter... als getuige opgeroepen. Kolonel Ilko Koster had in 1995 een paar ontmoetingen... met de Bosnisch-Servische generaal. En die zei daarbij dat hij de duizenden vluchtelingen wilde evacueren... en dat Koster in de problemen zou komen... als de betters niet zouden meewerken. Koster die verklaarde ook, zoals hij al eerder had deed... dat hij negen lijken had gevonden in bosjes vlakbij de VN-basis in Potočari. Koster en een collega namen destijds foto's van die lijken. Het Nederlandse ministerie van Defensie raakte later in opspraak... omdat de medewerker van Defensie het fotorolletje verprutste. Gedacht werd aan opzet omdat de foto's konden dienen als bewijs... dat Dutchbed al in een vroeg stadium wist... dat Nadiet bezig was met het executeren van moslimmannen. Gemeente Stichtse Vecht en de Ronde Venen zijn verbaasd over het plan van minister Schulz van Hagen om de snelheid op de A2 s'nachts te verhogen naar 130 km per uur. Wethouder Pieter de Groene van de gemeente Stichtse Vecht die is niet blij met het plan. De nacht is volgens hem bedoeld voor rust. In het Roergebied in Duitsland neemt men juist maatregelen om s'nachts langzamer te rijden. En dan komt de minister in Nederland ineens met een plan om harder te rijden, zegt de wethouder. Ook de gemeente Stichtse Vecht die legt zich niet zomaar neer bij het plan van Schultz. De gemeenteraad heeft een motie aangenomen waarin staat dat de minister zich aan de afspraken moet houden die in het verleden zijn gemaakt. Een paar jaar geleden werd met de gemeente een maximumsnelheid van 100 km per uur afgesproken vanwege de milieu- en geluidsnormen. Het Syrische leger heeft de wijk Midan in de hoofdstad Damaskus heroverd op de opstandelingen. De opstandelingen zeggen dat ze zich hebben teruggetrokken om levens van burgers te sparen. Gevechten in Midan en andere wijken van Damascus duren al de hele week. Duizenden mensen in en buiten Damascus zijn op de vlucht geslagen. De aanslag van woensdag in Damaskus heeft een vierde leven geëist. De chef van de Syrische Veiligheidsdienst is in een ziekenhuis aan zijn verwondingen bezweken. Bij de aanslag waren al drie vertrouwelingen van president Assad omgekomen onder wie zijn zwager.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 Het weer, afwisselend zon en stapelwolken en ook een enkele bui... Middeltemperatuur van 17 graden op de Wadden tot 19 in het binnenland. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Het is erg druk rond Nijmegen. Onder meer op de A50 vanuit Arnhem naar Os... rijdt het langzaam over 13 kilometer tussen Renken en Kroopend Ewijk. Op de A325 staat voor de Wouwburg met Nijmegen 2 kilometer. Vakantieverkeer in het noorden midden van het land richting het zuiden... kan langs Peter via Utrecht omrijden. En op de A27 Utrecht naar Breda. Daar staat tussen Breda-Noord en Kroopend Sint-Anderbos 4 kilometer.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 Het Nederlandse Koningshuis is het duurste van Europa, claimt een Belgische hoogleraar. Of dat zo is en of dat erg is, daarover gaan we debatteren. CDA Tweede Kamerlid Gek Koopmans en Emeritus Hoogleraar Jessurun D'Olivera. Uh, meneer D'Olivera, uh, goedemorgen, hartelijk welkom. Ja, klopt die claim van die Belgische hoogleraar dat het Nederlandse Koningshuis... ruim vier keer zo duur is als de Spaanse? Uh, redelijk wel. Hij zit vrij goed in zijn cijfers. Alleen ze zijn niet altijd even goed vergelijkbaar. Daar gaan we het zo meteen over hebben. En natuurlijk het laatste nieuws uit Denver. Maar eerst twitteren met Luc. Hier zijn Thijs van der Brink en Willemijn Veenhoven. Radio 1. Sportzomer Tweets. En Luc is dan Luc Iekink. Wie anders? Ja, we beginnen met Laurens ten Dam. de jongen. Dit is namelijk het liedje dat Laura Dam gisteren de hele dag in zijn hoofd had. Tenminste, als je zijn Twitter mag geloven. Tijdens de stijgingspercentages van meer dan 10%, honderden kilometers in verstikkende hitte fietsen, werd Dam geestelijk lastig gevallen door andere Hazers. Hij zegt erop: Laura Rostendam, dit over. Vandaag de hele dag, kleine jongen in mijn hoofd. Was een beetje emotioneel vandaag. Drie weken afzien, doet dat met mij. Ach. Mooi. Wow, mooi wel, hè? Ja. Later tikt hij nog, de wil was sterker dan mijn benen vandaag, dus zat ik ineens in de kopgroep met slechte benen, moe van gisteren, maar hé, hey, dat is fietsen. Goed nieuws was het trouwens voor Bram Tankink, die bungelde tijdens de bergetappe uiteraard achteraan, maar merkte dat zijn tweet van gisteren had geholpen, toen had hij een goede tip aan zijn followers om hem en Laurens ten Dam uit elkaar te halen. Laurens fietst altijd vooraan de berg op en Bram achteraan. Nou, dat hielp. Op Ed Bram Tankink laat hij weten dat hij geen één keer hup Laurens heeft gehoord. Hmm. Nog weer muziek dan. Je merkt dat die renners echt een beetje aan het ontspannen zijn. Zo aan het einde van de Tour de France. Johnny Hoogland, die tweet op het dat hij al twee weken non-stop muziek van Raccoon aan het draaien is. in de bus op de weg naar de koers. Wat gek dat niemand wint daar. Iedereen is vet nu, zegt hij. Johnny die heeft trouwens ook nog wat akelijks meegemaakt. Hij reed gisteren achter Chris Anke Seurensen. een kilometertje of 60 per uur gingen ze. en die Chris die had iets in zijn voorwiel. En Johnny, krant. Die, ja, nou die Johnny die tweet daar dus over. Chris Anke Seurense reed inderdaad voor me. toen hij met 60 km per uur iets uit zijn wiel Halen in de afdaling van de kolde Ik hoorde een geluid van een sensor of iets dergelijks die hij in zijn wiel duwde, dacht ik. Maar dat was dus zijn hand. Dat moet echt pijn hebben gedaan, zegt hij. Nou, daar heb ik dus de beeld van. Even luisteren. Hier zijn ze dus aan het fietsen. Dan zie je hier dat hij iets uit zijn wiel wil halen. En dan gaat hij hier dan proberen. En dan is hij dierlijk. Ah. Ja. In wil het geval dat de sport-tweet-rubriek dus die enige, als enige die opnames had. Is mooi om te zien wel. Hè? Ja, een we unieke positie. Unieke positie hadden we. Dan geven we geven de samenvatting van de etappe van gisteren door Koen de Kort op Ed Koen de Kort. Zware stad, dat deed iedereen pijn, geen problemen om tijdslimiet te halen. Zo, dat waren de bergen. Vragen jullie ook af hoe het toch is met Frank en Ronald de Boer? Mm. Nou, mm. dat weten we wel een beetje. Een relletje. <laughs> een klein relletje is er inderdaad. Twittersterren van het EK waren ze, onze Twitter-twins. Maar na het voetballen werd het toch een klein beetje stil. Kleine update. Ed Frank Ronald1970 heeft een nieuwe profielfoto. In plaats van een angstig in de camera kijkende tweeling... hebben ze nu een angstig in de camera kijkende tweeling. En verder was er wat gedoe dus rondom Frank de Boer. In een tv-programma had hij het over de motoriek van de homo. En die motoriek was dan wat minder, zegt hij straks. Zometeen meer daarover hier op Radio 1, in de Radio 1 Sportzomer. Ronald de Boer heeft er al over getwitterd. Hij zegt, weet niet precies wat er aan de hand is... maar mijn broer heeft helemaal niets tegen homo's... en helemaal geen type om mensen te kwetsen. Nou, staat ook weer uit de Liefde, wereld. Die broederliefde. Heel enorm. broederliefde. Ook al bij de slekjes. En die slek, ja. Ja. ja. Dankjewel, Luc. Wat een feestelijke première van de nieuwe Batman-film had moeten worden, is in Amerika uitgedraaid op een nachtmerrie. In een bioscoop in Denver zijn veertien mensen omgekomen door een schietpartij. Dat heeft de politie inmiddels bevestigd. Now confirmed from the Aurora Police Department, 14 people were killed this morning while watching the Batman movie. Ten died right there in the theater number 9. Four people who were taken to the hospital. 10 ja, tien, tien filmbezoekers waren dus gelijk dood en later overleden er nog 4 mensen in het ziekenhuis. Er zijn ook nog 50 gewonden. Amerika correspondent Jacqueline Ekman, um, de vermoedelijke dader is inmiddels gearresteerd. Hoe is dat gegaan? Ja, de dader die um, volgens getuigen uit het niets in de theater is verschenen en naar zijn wilde met het geweer is uh, gaan rondschieten. Waarschijnlijk ook nog wat rookgranaten heeft gegooid om mensen te verwarren. Deze man is, um, had zijn auto geparkeerd staan op een parkeerterrein achter het theater. Het is een theater met, met 16 bioscoopzalen, een enorm theater. Um, uh, bij zijn arrestatie zou hij zich nauwelijks verzet hebben. Het gaat, gaat om een man waarschijnlijk in begin jaren twintig. Een jonge man. Um, behalve dat geweer waar hij mee geschoten heeft, zijn er nog twee wapens uh, aangetroffen in zijn auto. Uh, kogelvrij vest zou hij hebben gedragen en ook een open masker. Um, ook wordt er melding gemaakt van dat zijn appartement inmiddels is onderzocht... en dat daar exclusieve zouden zijn aangetroffen. Hier ben ik nog een beetje voorzichtig, want helemaal bevestigd is dit nog niet. Het zijn de eerste meldingen. En um, uh, ja, dus de eerste, de, de vermoedelijke dader is dus gearresteerd. Er was nog sprake van dat een tweede man betrokken zou zijn bij deze hmm. daad, Maar dat heb ik nog nergens bevestigd gekregen. Is er al iets bekend over het motief? Nee, daar is nog helemaal niets over gezegd. De politie is nu uh, als een gek overal uh, informatie aan het verzamelen in de lokale high school. Uh, zijn alle mensen die in de theater zich plaatsvonden en de mensen die niet gewond zijn, uh, naartoe gebracht, getuigen worden gevraagd ook om zich te melden. Uh, er zijn ook filmpjes komen er binnen van mensen die uh, ook een mobiele telefoonfilm hebben genomen uh, van mensen die theater uitrennen. Dus je kunt je voorstellen hoe chaotisch het nog allemaal is. En uh, ja, langzaam en zeker komt er steeds meer informatie binnen. En dit is het eigenlijk... Uh, wat betreft gewonden en uh, is geweld, uh, gemeld ja. en uh, motieven, daar wordt nog eigenlijk zijn ze nog mee bezig. Ja. Je zei net, de film was een kwartier bezig. Uh, toen begon die man met schieten, hij gooide ook een, een traangasgranaat. Uh, het was, in het begin hadden mensen nog niet helemaal door wat er aan de hand was, hè? Nee, um, uh, zoals ik al zei, de man verscheen uit het nieuwe theater en is toen een rookgranaat gegooid en is als een deel om zich heen gaan schieten. Mensen die in de zaal zaten, je moet je voorstellen dat het een enorm grote zaal, die aan de andere kant van de zaal zaten, getuigen die melden van oh, een leuk speciaal effect wordt bij de film. Dat hebben we lang niet meegemaakt. Uh, nou ja, dat was dus helaas niet zo. Uh, het ging deze gewoon echt een echte schietpartij. En uh, nou ja, de verwarring kun je voorstellen was enorm. Er wordt gezegd, er waren misschien kinderen bij, um, maar dat lijkt wat apart, want het was natuurlijk een, een late voorstelling, hè? Ja, het was een late voorstelling. Um, in principe moet je ook 16 zijn om deze film uh, te kunnen bekijken. Dus uh, kinderen, ja, tenzij die toch naar binnen hebben kunnen gaan, dat zou kunnen, dat er gewoon niet goed opgelet is. Um, uh, daar is ook, daar nog, zijn er geen bevestiging over, maar ook ik heb die... Uh, ik heb dat gehoord, dat de kinderen ook gewond, onder de gewonden zouden zijn. Maar hoe oud die kinderen zijn, dat is nog niet duidelijk. Nee, goed. 14 doden dus bevestigd. Um, er komt ongetwijfeld nog meer nieuws. En dan spreken wij jou meer weer. Dankjewel, Jacqueline Ekman.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 Light light and the silence does it trick. Samir says he'd like to go somewhere far away from here, to a sea that knows. Try to talk me out of this night While I'm here in Carla's seat See as many drops of water But the salt won't let you De kosten van het Koningshuis staan deze week weer bovenaan de agenda. Volgens RTL Nieuws is ons Koningshuis namelijk duur... in vergelijking met andere Europese Koningshuizen. De vraag is nu, kan het misschien een onsje minder? Want daar gaan we over praten met Ger Koopmans, Tweede Kamerlid voor het CDA... en met Uli Jeshurun de Oliveira. Hij is jurist en lid van het Eerste Uur van het Republikeins Genootschap. Goedemorgen allebei. Um, meneer de Oliveira, is het Koningshuis duur? Het is behoorlijk duur, ja. Jazeker. Meneer Koopmans, is het Koningshuis duur? Nee, het levert meer op dan dat het kost. Kijk, nou, de, de tegenstelling is helder. Uh, maar er is toch een vergelijking gemaakt deze week, meneer Koopmans. Waar, uh, ik zal een paar getallen noemen. De Franse president die kost 111 miljoen. Dat is de duurste, voor zover je hier kan zien. De Nederlandse koningin, 39. De koningin van het Verenigd Koninkrijk, 38. En de, de koning van Spanje, maar 8. Hoe zit dat dan? Nou ja, dat is gebaseerd op een onderzoek van een Belgische professor. Maar als je dat wat, be wat beter bekijkt, dat onderzoek, dan heeft hij uit openbare bronnen cijfers overgenomen. En bijvoorbeeld, de Spaanse koning heeft blijkbaar 500 man personeel. Uh, die staan er niet bij. Uh, nou, 500 man personeel keer 50.000 uh, euro. Dat is uh, 25 miljoen extra. Dat zit er al niet bij. Nee, meneer... Dus het zijn onvergelijkbare getallen. Meneer D'Oliveira, het is een heel, heel verschillende appels en peren zijn vergeleken. Nou ja... Meneer uh, uh, Matthijs, de hoogleraar in Gent, die zit al jaren zit die op die cijfers. En die probeert zoveel mogelijk vingers erachter te krijgen. En, als, uh, en het ene land heeft een ander systeem om die uitgaven uh, openbaar te maken dan het andere. Nederland heeft onlangs nog dat hele systeem uh, gewijzigd. En dan wijs ik er bijvoorbeeld op dat voor die wijziging stond er op de begroting voor het Koninklijk Huis 110 miljoen. En dat is na die wijziging die zogenaamd om grotere transparantie ging... gewijzigd in iets in de orde van 40 miljoen. Er zijn 70 miljoen verdwenen. Maar hebben ze dan en ineens... niet in, in, in feitelijke reductie van uitgaven. Maar hebben ze dan ineens uh, paleizen niet meegerekend? Of ze personeel hebben van niet mee... allerlei uh, kosten weer, weer weggemoffeld in ministeries. Uh, en uh, zo zijn er dus problemen. Het gekke is dat Frankrijk heeft het tegenovergestelde heeft gedaan. Dat had oorspronkelijk een begroting voor de president van een kleine... Uh, de, uh, uh, 30 miljoen, en, die is nu en na, na een wijziging van die uh, budgetregels staan die ook op 120 miljoen, dus die hebben precies de tegenovergestelde move gemaakt. Zegt u, het is minder transparant geworden in Nederland? Ja, in feite wel. Het, het heet grotere transparantie, maar er is een hele hoop geld weggevloeid, terwijl het wel degelijk nog blijft uitgegeven worden. Meneer Koopmans, herkent u dat? Nee, dat is grote flauwekul. De Kamer heeft uitdrukkelijk aan de regering gevraagd, hoe kunnen, we dat, hoe kunnen we dat samen beter doen? Want de begroting is een wet. Daar is een commissie op gezet, onder leiding van oud-minister Zalm, die heeft daar adviezen over uitgegeven, gebracht En die adviezen zijn door de regering samen met de Kamer vertaald in een zo transparant mogelijke manier, maar ook een zo ver mogelijke manier naar de samenleving toe, maar ook naar de koninklijke familie toe... van hoe dat de kosten um, opgenomen moeten worden in een apart hoofdstuk in de begroting. En uh, uh, daarmee heeft de Kamer en de regering gezegd... op deze wijze is het transparant gebeurd mm. en ook eerlijk toegerekend. Want je kunt uiteindelijk kun je alles wel naar de koningin toerekenen als je wil. Maar dat is uh, <lacht> lang niet altijd terecht. <lacht> <Ja>. Bijvoorbeeld... <lacht> Nou ja, je kunt. Laten we eens een voorbeeldje noemen: haar hele beveiliging. Ik bedoel, er is er natuurlijk niemand uh, met enig gezond verstand in Nederland die na uh, de aanslag in Apeldoorn zal zeggen dat het aan, haar koninklijke, uh, aan de koninklijke familie te danken of te wijten is dat we daar meer geld aan uit moeten geven. Nee, natuurlijk niet. Dat, dat kun je dus niet zomaar zeggen. En uh, ik vind dus, cda fractie is daar heel helder in. Je moet met. Uh, heel rustig kijken naar die kosten. Daar moet je ook verstandig mee omgaan. Die moet je niet uit de hand laten lopen... Maar veel belangrijker vind ik het ook... om met elkaar te praten over... wat levert een koningshuis op? Ja, wat Dat kon het u net al aan op Twitter. U zei, ik moet debatteren over de kosten van het koningshuis... maar ik wil het liever over de baat hebben. Dat ja, gaan dat we zometeen mooier, doen. Ja, ja, ik wil blijker. nog even naar meneer D'Olivera. Heeft u nou objectief een reden om te denken... dat het Nederlandse koningshuis duurder is dan in andere landen? Of zegt u van, ja, we weten daar niet? Ja, zeker. Als je kijkt naar uh, de, de honorering... Uh, de individuele honorering... Uh, van de leden van het koninklijk huis... die voor die honorering een aanmerking komen, dan ligt dat in de regel veel hoger dan, dan bij andere koningen. En hoeveel hoger? En ook zeker bij Republiek. Ja, daar kan je geen algemeen cijfer over geven. Maar in dat rapport staan dus uh, de precieze bedragen. Ja. En uh, die zijn vele malen uh, lager vaak dan... Ja. dan die de Spaanse van de koning, koning nou. Carlos, die heeft laten weten dat hij 7,2% inlevert. Ja. Zou de dat, ook moeten dat is een, doen? Een, een vrij net gebaar om in de, in de volksgunst te blijven. Uh, en, uh, het zou uh, het Nederlands Koninklijk Huis, dat uh, gehonoreerd wordt, uh, ook uh, sieren als die ook een bijdrage leverde. Want uh, we zitten in Nederland ook in een crisis. Eens meneer Koopmans? Nou, ook daar wordt elk jaar uitgebreid over gesproken in uh, de Kamer. Dat is niet uh, aan, uh, aan, de, aan de koningin zelf, dat zou ook echt onzin zijn. Maar dat is aan de wetgever, dat is in Nederland de Kamer en de regering. En wij hebben maar, daar... Maar een waarom, waarom zou dat onzin jaren. zijn, meneer Koopmans? In Engeland en in Spanje is het een vrijwillige reductie geweest... van de betrokken uh, uh, leden van de koninklijke ja. familie. Ja, maar dat, dat moeten ze allemaal zelf weten daar. Ja, daarom. Echt, en dus weet Beatrix uh, het zelf om het niet te doen. Nee, het is, in Nederland is het aan de regering eh, en aan de parlement... om te beoordelen wat de kosten zijn. En wij hebben uitdrukkelijk daarover gesproken. En er is gesproken in de afgelopen jaren een aantal keren over een matiging. Die heeft ook plaatsgevonden, net zo goed als dat het bij anderen plaatsvond. En eh, tegelijkertijd vinden wij het onzin om elke keer maar te roepen... ja, als de koningin een bijdrage levert, dan gaat het beter in dit land. Nee, ik heb veel liever dat we met elkaar spreken... over hoe dat je zo verstandig mogelijk ook de koninklijke familie kunt inzetten, kunt gebruiken om de Nederlandse economie te helpen. En het is volop bekend dat als er staatsbezoeken zijn waarbij de koningin of de kroonprins of prinses Maxima aanwezig zijn, of er zijn werkbezoeken internationaal, nou dan helpt dat gewoon om ja. business voor elkaar te krijgen. Nou, dat vind ik veel verstandiger om daar met elkaar over te spreken. Ned Oliveira moet je nou, dat ook ik, meewegen? Ja. Daar wil ik ook wel over spreken. We hebben het inderdaad nu over de kosten. En ik vind eigenlijk die kostendiscussie ook niet zo erg interessant. Als je nou, nou ja, een zeg. koningschap wil hebben, dan, dan mag het een centje kosten. Maar ik ben, u, u weet, ik ben een republikein, maar het gezeur over de centjes, ik weet ook nog wel waar je ergens kunt bezuinigen bij het koningschap, het kabinet van de koningin kan aanzienlijk kleiner... wanneer je er uitschakelt uit het wetgevingsproces bijvoorbeeld. Dat gebeurt zo nu en dan. Maar dat kan over de hele linie gebeuren. Dat scheelt aanzienlijk. Ja, en wat, wat de ja. Kamer ook wil... is dat de koningin geen rol meer speelt bij de formatie, hè? Ja, zeker. Wordt het daar ook goedkoper van? Uh, Daar wordt het misschien uh, niet zoveel goedkoper van. Nee, dat denk ik dus dat eigenlijk niet. dat levert dan niks op? Dat nee. levert niet erg veel Ik denk dat het dat duurder op. door gaat worden. Nee, ook, Ik denk dat het duurder gaat worden. Nee, het grootste probleem is van, bij het uitschakelen van de koningin... uit het proces van de formatie is dat minderheden... en met name de kleinst minderheden in Nederland... die bijvoorbeeld partijen die maar met één, twee of drie of vier zetels... vertegenwoordigd zijn in de Kamer... in dat hele formatieproces niet meer gehoord worden. En dat is een pijnlijke prijs... Uh, die betaald gaat worden voor het uitschakelen van uh, de koningin uit, uh, uit het formatieproces. Wat o, zullen, als door de Kamer besloten. Ja, maar met een stem van het CDA haard uh, op tegen. Want het is gewoon niet verstandig om dat te doen. Met name kleine partijen zullen er last van hebben. Nu zullen na de verkiezingen zullen de hoge heren van de grote partijen een beetje met elkaar gaan zitten in een achterkamertje. Ja. Niemand weet ervan. Niemand is ervoor verantwoordelijk. En uh, kleine partijen zullen niet Zoals gehoord worden. Zoals het CDA worden, bedoelt u. Nee het, CDA, nee, het CDA was en is een voorstander van een rol van de koningin... in de formatie, omdat juist in de stilte van het paleis... Daar uh, kunnen alle partijen dan gehoord worden. En kan er daarna een, uh, een stap gezet worden in de formatie die uiteindelijk door meerderheden in de Kamer uh, gedeeld en, uh, ja. gaat worden. En nee, dat is de meest, tot nu toe de meest verstandige manier okay. geweest. We zullen na 12 september zien uh, wat dit uh, experiment gaat opleveren of gaat kosten. Meneer de Olivier, bent u op zich blij met het, met het weghalen van de koningin uit, uit de formatie? Ja, dat vind ik wel een, een... Bijdragen tot, uh, tot democratisering van de staatsrechtelijke verhoudingen. Ik denk niet dat het veel meer transparantie gaat opleveren. Nee, want ze gaan in de achterkamer, de hoogheer. heren uh, gaan natuurlijk, in de achterkamertjes zitten, ook zijn, weer En ik begrijp uh, de, de angst van meneer Koopman heel goed, uh, want die is nu representant van een partij die dreigt bij de kleine partijen gerekend te gaan worden oh, en is dus uitgeschakeld. Uh, wij worden nog steeds. Nee. En we zullen ook na 12 september nog een uh, fatsoenlijke uh, partij zijn met genoeg zetels. Ik snuif u zorgen, maar uh, daar gaat het nu even niet om. Ik denk dat de transparantie inderdaad niet erg veel gaat toenemen... Ik zelf ben voor een presidentieel stelsel waarbij de president, een president de, de zaak in handen neemt na een, na een verkiezing. Omdat die president gekozen is? Dat is het voordeel. Omdat die president gekozen is. En ik vind het, een ongekozen iemand die dit proces begeleidt, dat vind ik democratisch onjuist. Ja, we hebben net ook al in had, Duitsland ja. kunnen zien welk groot feest dat dat kan opleveren. Ik bedoel, een gekozen president. ...levert ook weer problemen op. Dat is een vertegenwoordiger of van uh, de socialisten... ...of van de christendemocraten, of van de anarchisten... ...of van de, weet ik het allemaal... Ze zijn uh, a, veel goedkoper... zal uh, iemand zijn van een groep... ...en dat is bij de koninklijke familie uh, niet aan de orde. president is, dus is veel goedkoper... is voor alle Nederlanders. Meneer Doriviera, president is veel goedkoper... En in de tweede plaats, dat als er een is, is met een president, dan kan je hem vervangen. Waarom is, Zo, het waarom is een president goedkoper dan een... Nou, omdat hij in zijn eentje is en niet een hele familie om zijn ah, okay. nek heeft hangen, bijvoorbeeld. Eh, of of, of oud-koninginnen. Ja, ja, de, de pensioenen de van ex-presidenten ja, ja, ja. zijn ook. Nee, nou, Eén tegelijk, één tegelijk, maar die komen ons even stil. Maar de, de is was nog niet klaar. Kijk, een... Uh, uh, uh, je kunt niet praten over een presidentje. De Franse president is totaal anders dan de Duitse president. De Duitse president is meer ceremonieel. De Franse president heeft een reële macht. Vandaar dat hij dus ook een veel groter budget heeft. Dat is een totaal andere positie. Maar je kunt hem vervangen. Een president die zijn werk slecht doet, die kun je vervangen. En een, een, een, een, een staatshoofd, een erfelijk staatshoofd, dat is daar veel moeilijker. Daar zit je Ook mee. opgeschreven. Meneer Kommans. Ja, dat, dat laatste geldt niet. Ook in de grondwet, de Nederlandse grondwet zijn artikelen opgenomen waarbij er, wanneer er sprake is van het niet functioneren van het staatshoofd. En uh, dat is net zo goed als dat in, uh, in Duitsland een enorme, ingrijpende aangelegenheid was, is dat in Nederland ook zo. Dus dat kan wel. Oké, okay. La, laatste vraag, meneer Koopmans. U wil heel graag nog een baat noemen vanuit het Koningshuis. Nou ja, het samenbindend uh, aspect van uh, de koninklijke familie in Nederland is van. Onschatbare waarde. Meneer D'Oliveva? Uh, het bestaan van republikeinen in Nederland ontkracht deze stelling. Oei, dat moeten we even uitleggen. Ja, ja. Uh, gegeven het feit dat een steeds groter deel van de bevolking... zoals zich ook manifesteert aan dat gezeur over de kosten van het koninklijk huis... dat Slangsman steeds meer genoeg krijgt van, uh, van een erfelijk koningschap... Maar de populariteit van de koningin aan, is nog steeds enorm. Ja, maar dat is een vrij oppervlakkige populariteit. En er flakkert elke keer weer iets op... Deze dagen hadden we weer de, de, de, het probleem van het in het geheim beedigen van, van winstlieden. Ja. Er wordt gedurig geknabbeld aan de rol van het koningshuis. Dat zijn hele kleine stapjes. Ook die, dat nieuwe statuut, financieel statuut koninklijk huis is daar ook een voorbeeld van. Hmm. De, de koning uit het formatieproces halen. U zegt ze is helemaal niet samenbindend, ze zorgt juist voor uh, onrust. Ze zorgen, in ieder geval uh, is het niet zo dat het Nederlandse volk als één man of vrouw achter, de, achter het erf van de Koninggap staat. En uh, de, ja, dat blijkt ook uit het bestaan van zoiets als een repub republikeins genootschap, een republikeinse beweging, republikeinse tijdschriften enzovoort. Ja, maar toch, als je verkiezingen zou houden, moet een monarchie blijven. Denk ik dat de meerderheid nog steeds daarvoor is. Dat ja. zou best kunnen. Dat Precies. zou best kunnen. Het dus is een heel langzaam uh, proces. En ja, maar daar kom je. Het is een democratisch proces, maar dat democratisch proces moet wel leiden tot democratische uitkomsten. En uh, ik zou menen dat ook al zou de meerderheid uh, in bijvoorbeeld een re referendum van oordeel zijn dat het uh, erfelijk koningschap milieu van het voor Nederland is, dat is niet, niet te min, betekent dat dat we. In strijd met de grondwet, iemand uh, een openbare functie toedelen. die die niet krachtens okay. eigen verdiensten heeft verworven. maar alleen krachtens het bed waaruit die ontstaan is. Goed. ook Koopmans, nog een laatste opmerking? Of, uh... Nou, die onrust uh, die zit hem vooral bij de elite hier of daar. Uh, bij wat elitaire clubjes. maar de samenleving, de Nederlandse samenleving. is gelukkig uh, uh, vol vertrouwen over de samenbindende rol die van onschatbare waarde is van het Koninklijk Huis in Nederland. Zij vanuit Venlo, Ger Gerk Koopmans, Tweede Kamerlid voor de CDA. Hartelijk dank dat u er was. En ook Uli, Jesseroen, Dolivera. Hartelijk dank uh, dat u bij ons was. Er is net geloot voor de derde voorronde van de Champions League. Feyenoord weet nu wat de volgende tegenstander wordt in dat miljoenenbal. FC Dynamo Kiev. Playing at home the first match. Versus Feyenoord. Versus Feyenoord from the Netherlands. Die namelijk Kiev uit Oekraïne is dus de volgende tegenstander. Verslag even Ronald van der Geer over die ploeg. Nou, Het is een nou de tegenstander die uh, Ronald Koeman zichzelf niet wenste. Hij had zelf uh, gehoopt op Kopenhagen, omdat hij uit het rijtje Panathinaikos Kopenhagen, Venabatje en dit Kiev, uh, de club uit Oekraïne. ...als sterkste achter. Um, ja, het is een beetje lastig te vertellen hoe goed Kiev op dit moment is... ...maar het is wel een ploeg die, die bulkt van de kwaliteit... ...als je kijkt naar in elk geval de spelerslijst. Een, een team dat ook al wat langer samen is, wat, wat, wat een goede reputatie heeft. Ja, en wat dat betreft is het uh, de minst ideale tegenstander... ...die, uh, die Feyenoord heeft, uh, heeft kunnen loten. Later in de uitzending en de reactie van Feyenoord-trainer Roland Koeman. Als Feyenoord de derde voorronde overleeft... ...wacht er trouwens nog een play ronde voor de poolfase van de Champions League. Het is één minuut over half één. Mark Vissen met het NWS Nieuws.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 Tien mensen zijn overleden in de bioscoop, vier anderen die bezweken in of op weg naar het ziekenhuis. Het COC wil dat ajax trainer Frank de Boer excuses aanbiedt voor een uitspraak over homo's. In een filmpje van BNN zei de boer gisteren dat homo's meestal asportief zijn en een andere motoriek hebben dan hetero's. Op Twitter heeft Ronald de Boer gereageerd, die zegt dat zijn broer niks tegen homo's heeft. Hij noemt de ophef een storm in een glas water. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Het is wisselend, bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Vooral in het uiterste zuiden en in het noordoosten kunnen nog een paar buien voorkomen. In het westen komt er steeds meer ruimte voor de zon. De middagtemperatuur komt uit rond 18 graden... en de noordwestenwind is zwak in de zuidelijke helft van het land tot matig in het noorden. Vanavond zijn er in Limburg nog enkele buien mogelijk. In de rest van het land is het droog met steeds breder wordende opklaringen. In de nacht wordt het ook in Limburg droog en de temperatuur zakt naar een graad of 10... en daarbij wordt het nevelig met lokaal een mistbank. Morgen start met enige bewolking en lokaal is een lichte bui mogelijk... maar op veruit de meeste plekken blijft het morgen droog. In de middag volgen vanuit het noordwesten opklaringen. Er waait een matige noordenwind en het wordt 17 graden op de wadden tot 20 in het zuiden. Daarna wordt het zomers. Zondag is het volop zonnig en wordt het gemiddeld 21 graden. Ook maandag, dinsdag en woensdag is het droog en zonnig... en de temperaturen liggen dan rond 25 graden. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Het is erg druk richting Nijmegen. Onder meer op de A50 Arnhem naar Os. 13 kilometer langzaam rijden en stilstaan tussen Renken met Knoop met e en Knoop Ewijk. Ewijk. Op de A325 staat richting Nijmegen voor de Wouwburg Nijmegen 2 kilometer. Vakantieverkeer in het noorden en midden van het land. Richting het zuiden kan beter omrijden via Utrecht. Op de A12 Utrecht naar Arnhem bij Westervoort is een ongeluk gebeurd. Er staat 4 kilometer linkerrijzoekers daar dicht. En op de A27 Utrecht... Naar Breda, bestaat staat voorklopend Sint-Annenbos, drie kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Commotie over een uitspraak van Ajax-trainer Frank de Boer. die in een gesprek tegenover BNN onder andere gezegd heeft dat de motoriek van homo's te wensen overlaat. U. Zometeen hoort u meer. Wat moet je als je als wielerfanaat van klimmen houdt naar Limburg? Tja, straks een reportage. En we gaan zo even naar Nijmegen, waar de Vidaagse aan de laatste dag bezig is.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 Je gaat erop en erover, je gaat erop en erover, je gaat erop en erover heen. Je gaat erop en erover, je gaat erop en erover, je gaat erop en erover heen. Je, je, je, je voetje helemaal gad praat, je benen willen niet meer rond, je hart gaat als een gekke Mensen geeft je door geen dag. Mensen pakken je zelfs beet. Je zou het liefst willen stoppen. Maar in de verte is de meet. Je hoort alleen hoog in je hoofd. Wat je jezelf hebt beloofd. Je gaat erop en erover, je gaat erop, en erover, je gaat erop en erover. Erop en erop. Je gaat erop en erover, je gaat erop en erover. We voor Radio Tour de France in 2009. Het goede doel met de Rob en de Loper. Gio Lippens in Frankrijk. Anderhalf uur koers. Uh, zijn er al renners ontsnapt uit het peloton? Er zijn er een paar die het geprobeerd hebben. Onder andere Rijn het Begin van deze tour nog drager van de witte trui. Hij komt uit Estland, maar uh, hij werd weer teruggepakt. Omdat de sprintersploegen, en dan met name de ploeg van André Greipel... de lottoploeg uit België, probeert het tempo zo hoog te houden... dat er niemand wegkomt. Want ze willen het hier in brive la gaillarde waar de aankomst is getrokken. Willen ze het zo graag op een sprint laten aankomen. We hebben het trouwens net hier voor onze neus een sprint gezien. Ik denk dat ze bezig zijn met opname voor een speelfilm, want er staat hier een echte heuse speelfilmcamera, als je dat zo kunt noemen, voor mijn neus op de finish. En zojuist zag ik allemaal renners finishen in de bekende truitjes die we in de Tour de France zien, met rugnummers van de Tour de France op. Dus ik denk dat ze met een heel mooi project bezig zijn. Vandaar dat de finish hier, het publiek hier in ieder geval al een massasprintje heeft gezien. Ik zou niet kunnen zeggen wie er gewonnen heeft, maar de echte renners die moeten er straks aankomen. Maar we hebben in ieder geval een kopgroepje gehad. Dat dan wel weer. Een klein kopgroepje die het geprobeerd heeft met Ruben Perez Spanjaard Julien Simon Fransman, een andere Fransman Cedric Pinot, Michael Morkov de Deen die in het begin van de toer in de bolletjes reed en Mathieu Sprik de Fransman van de Nederlandse ploeg Agro Shimano. Ze kregen 55 seconden daarna begon de ploeg van Grijpel te rijden en ze zijn inmiddels weer teruggepakt en we hebben inmiddels ook 62,8 kilometer gereden. Het eerste uur van deze etappe is razendsnel verlopen. 8 40,2 kilometer per uur. Ga er maar even aan staan. Het gaat loeihard. Niemand kan wegkomen. Mm, gaan wij niet redden. Rio, dankjewel. Nee. Het Syrische regime lijkt zijn greep op de situatie in het land te verliezen. Er wordt niet alleen hard gevochten in de hoofdstad Damascus. de opstandelingen hebben ook verschillende grensposten veroverd. Aan de Turkse kant van de grens spreekt correspondent Bram Vermeulen met een gedupeerde vrachtwagenchauffeur. Ik weet niet of je wacht naar de andere kant, want gisteren kwamen we met de hier. en de truck, mijn daar, naar de andere kant. Je truck is nog steeds aan de Syriënse kant. Hier staan allemaal vrachtwagenchauffeurs aan het grenshek bij de grensovergang tussen de Turkse en Syrische grens. Vrachtwagenchauffeurs proberen naar de andere kant, naar Syrië te komen, maar, zegt deze man, de vrachtwagen is verbrand aan de andere kant. Your truck burned on the other side. I see all. All yeah. the bombs, the, the guns, the suits. Yeah. Okay. This is my life. All of this is my life. Yeah, is mijn hele leven. Yeah. But who is in control of that border gate now? Uh, I don't know. Maybe the terrorists. Ja, dat is het verhaal hier aan de grens dat eh, de grensovergang aan de Syrische kant eh, nu in handen is van de opstandelingen, de strijders van het Vrije Syrische leger. Dat eh, wordt hier door ook andere eh, vrachtwagenchauffeurs bevestigd. De, de, de vrije strijders zeggen, ze de vrije soldaten van de vrije Syrische leger die hebben nu de, de, de, de grenspost in handen en dus niet, niet meer in handen van van een Syrische Leger. Ik was er van een sochtens, vanaf acht uur. Vanaf 8 uur s ochtends werd er met uh, bommen islied ook fusillade ischiklare Aha, met, met raketten werd geschoten, we hebben bommen gehoord. Uh, en er werd dus heel erg hard gevochten rondom deze grenspost. Maar vanochtend is het zo dat die in handen is van het Vrije Syrische Leger. is een Het leger van Assad is daar niet meer in. Waar coming van nu? Hij gaat zien. net is uh, grens overgestoken. Hij komt Kim. Syrië. Uh, hij is een grote Hij is echt praten met ons. Uh, Hij Hij uh, is ik ben bang en Hij Hij is flink... Hij Hij zegt Plankgras rijdt hij uh, rijd nu weg bij de grens. Maar hij zegt. Said, uh, de, de overgang said, is in handen van het Vrij Syrische leger. En uh, we expect it more, more, to be more hot. En hij verwacht dat het uh, nog heter gaat worden daar aan de grens. Temperatuurwijs is dat al zo. Uh, maar de strijd hier aan de grens tussen Turkije en Syrië verwacht nog wel wat zwaarder te worden. Correspondent Bram Vermeulen bij de grens op Bab al-Haba, die nu dus in handen is van de opstandelingen. U luistert naar de Radio 1 Sportzomer. De fietsfanaat. Onze fietsfanaat reist door het hele land en praat met mensen over hun liefde voor het fietsen en de tour. De Alpen liggen achter ons, de Pyreneeën bijna. En dus zocht de fietsfanaat het ook hogerop. Luister u naar een bijdrage van verslaggever Bert Molenaar. Hij beklom de Alpen, de Pyreneeën, de Mont Ventoux. Hij staat in... En zo sta je de mond van toe. En zo sta je op het kopje van Bloemendaal. Het scheelt 1900 meter, denk ik. 38 meter hoog is het. Hoger komt het niet. Hoogste punt van Nederland. Nederlands grondgebied. Bij Faals, de drie landenpunt, 323 meter. Hier in Bloemendaal dus 38 meter. Mogen we u iets vragen, meneer? Goeiedag. Goedendag. Goedendag. Bent u blij dat u even kan stoppen? Ik ga liever even door. Ja. Bent u lang aan het rijden? Uh, ik kom uit Zandam vandaan. Hoeveel kilometer is dat? Een kilometer of 40? Ik ga kijken voor je. Op een tellertje. Ja. Uh, 42, precies. Kijk je We staan hier uit. op een, U heeft waarschijnlijk ook zuurstofgebrek. We staan hier op een onmetelijke hoogte. Het topje ja. van Bloemendaal. <laughs> Weet u hoe hoog het is? Ik heb geen idee. Doe ze een gok? 300 meter. 38. 323 is faals, het drie landenpunt. Ja, nou ja, goed, ik dacht eh, voor mijn gevoel wel, ja. U ziet er prachtig uit. U heeft een kleurrijke paars-geel-groene ja. outfit, vol met reclame. Ik heb altijd gelopen, helaas door mijn knieën kan ik dat niet meer. Dus dan ben ik gaan fietsen en dat is geweldig voor mijn knieën, dus dat gaat erg goed. Zie je vaak, hè? mensen raken geblesseerd in een andere sport, vaak lopen, gaan fietsen. Ja. U houdt eigenlijk helemaal niet van fietsen, het is tweede keus. Ja, maar ik begin het steeds leuker te vinden, ja? omdat het steeds beter gaat natuurlijk. We moeten even over het materiaal uh, praten. Hey. Wat voor frame, wat voor fiets heeft u? Nou, een gezel hoor, ik heb niet zo'n... Uh... U zegt het bijna verontschuldigend. Ja, nee, gezel is een beer goed merk, maar ik heb een goedkoop soort gezel. Ik vind hem heerlijk fietsen. En dan kijk ik even waarmee u schakelt, wat een groep u heeft. Chimana, Shimano Tiagra. Shimano onder... Chimana, Chimana, ja. daar zijn grenzen hè? Ja. <laughs> Hoe kijkt u naar de Tour? Alleen, met vrouwen en kinderen, met vrienden, is de kamer dan donker? Ik kijk ook naar naartoe, ja. ja vooral de, de bergetappen, die, die lange ritten de, de laatste jaren, daar vind ik geen zak meer aan. Het is allemaal uh, berekenend. die ontsnappingen, die hebben geen kans meer, dat vind ik, uh, vind ik triest. Dat is, uh, ik ben een gezellige kijker, ja, ik ben niet zo... Uh, ja, dat laatste wel natuurlijk, de laatste kilometers. En uh, ik hoor graag het, uh, het verloop van de wedstrijd natuurlijk, maar om de hele dag ervoor te gaan ja? zitten kijken, daar heb ik... Uh, Nee, je ziet meestal van dat het tempo hoog gaat worden. Dan gaan er een paar weg en die worden ingehaald. En gegeven moment met de renners wel die weer teruggehaald worden. En dan wachten ze een beetje af en dan... Nee. De Nederlanders in de Tour zullen het dit jaar toch niet slechter doen... dan het Nederlands elftal. Ik denk dat ze toch allemaal nog te licht zijn. Ja. Het gekke vind ik, als je, als je dus een land als Australië hebt... dan heb je een paar wielrenners en die zitten bij de top. Engelsen, er zitten een paar die zitten bij de top. Dan in Nederland die heeft een heleboel wierrenders. Waarom maakt Nederland er steeds maar niks van? Wij zijn als Nederlanders erg chauvinistisch, vind ik altijd. We denken van als iemand een beetje rijdt, dat hij al de Tour kan winnen. Overigens schat onszelf ons altijd. Wat komt daar aan gefietst? Bent u weer aan het trainen van hoogte? Ja, ik ga. Hoe heet het, uh, eind juli ga ik naar uh, de Pyreneeën toe. Dus ik ben even uh, lekker aan het trainen. Volgende week nog een uh, trainingstage in uh, Limburg. Dus, uh, gaat, ja, is, gaat u dan uh, ook naar het hoogste punt van Nederland? Ja, daar ga ik ook wel in denk ik. Ja. Fietst u veel? Ja, best wel. Ja. Een tijdje geleden reed ik nog wedstrijden. Daar ben ik eigenlijk mee gestopt. Want sowieso van mijn leeftijd stopt iedereen een beetje mee bij mijn club. Hoe oud bent u? Uh, 19. Dus nu uh, zelf ook ja, mijn stage zo ga ik ook uh, proberen iets in het wielrennen een beetje te gaan doen. Ik ga bij een uh, bedrijf dat fietsvakantie uh, organiseert. Nou in ieder geval, ik vind het gewoon mooi om later ook iets in het wielrennen te gaan doen als het zou kunnen. weer naar 2012. Wiggins. Ja, die, uh, die gaat hem al winnen. Waar ben je? Dit is toch een drie landenpunt of niet? Ja, maar dan moet hij naar boven nog een stuk hè? Ja, België, ja. Duitsland, ja, Nederland. Nederland, Nederland ja. En dan 320 meter hoog. Dat is de vierde hoogste plek van Nederland hè? Dat is ja, zoals ik weet, is het de eerste hoogste plek dan hè? Je hebt eerst de gemeente Saba. Ken ik je nog niet. 877 meter, Curaçao, 375 ja. oh. meter, Sint Maarten. Dan gaan we, Wacht even, dan gaan we niet meer, zitten we wel niet meer in Nederland, hè? Dat is Nederlands. Ja, dat is Nederland. Dat geloof ik wel, maar dat is, dat is voor mij niet. Ja, dat is wel Nederlands, maar dat is niet hier in Nederland tussen. Ik spreek nog dus van Nederland zelf, maar niet van dit Nederland. Ja, ja ik woon in Haarlem, dan is dit kopje van Bloemendaal het ja. ja.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 Een wat teleurgestelde Limburger. Het hoogste punt op het Nederlands grondgebied is toch niet veel meer dan een wat flinke molshoop. Saba en Curaçao doen het beter. Sweet We gaan het hebben over een uitspraak van Frank de Boer. Het gaat om een promotiefilmpje voor de BNN-TV special FC Gay over homoseksualiteit binnen het voetbal. Laten we even luisteren wat Frank de Boer heeft gezegd. Als ik het zo een beetje inschat, uh, als je de homo bekijkt, denk ik. Iets is wat minder uh, asportief, meestal, denk ik. Uh, als je zegt, de motoriek normaal gesproken, dat valt toch meestal wel op uh, bij homo's. Denk ik. ik denk dat misschien is dat het... Uh, ja, we hebben Frank van Soeren van het COC aan de telefoon. Aansportief, minder motoriek. Heeft hij gelijk, Frank de Boer? Uh, oh, de naam is overigens René van Soeren, maar ik, ik denk dat hij ongelijk heeft. Ja? Ik denk dat, uh, dat zijn uitspraak vooral uh, kortzichtig is en uh, vooroordeelbevestigend. Uh, het zegt meer over de manier waarop Frank de Boer naar homo's kijkt... dan uh, over de mogelijkheid van homo's om te kunnen voetballen... en uit te groeien tot spelers die geschikt zijn voor het profvoetbal. Ja, misschien is dit uh, de ervaring die Frank de Boer heeft met homo's. In de sport? Nou, in, dat weet ik niet. Uh, zijn ervaring is met homo's in de sport. Want in het profvoetbal zijn er helaas zo goed als geen... openlijk homoseksuele voetballers. Uh, misschien zegt het meer over de manier waarop hij naar homo's tegenkomt... Uh, in Amsterdam, uh, in, in, in het privéleven of wat dan ook. Maar wat vooral treurig is aan zijn uitspraken, is, is dat... Dat ze ertoe leiden dat jonge voetballers, eh, die nu misschien bij de Ajax-jugd spelen, nu nog moeilijker uit de kast komen als ze dat al zouden durven. En dat leidt er natuurlijk toe dat ze afhaken, een andere sport gaan doen... en nooit een poffvoetballer worden die voor Ajax 1 in aanmerking komt. Ja, en als je, als je dat beleid dan volhoudt, ja, dan kun je blijven zeggen... zie je wel, homo's zijn niet geschikt voor, om voetballer te zijn, om poffvoetballer te zijn. Dus wat u betreft ja. kunnen we niet gewoon zeggen... ach, dit heeft hij gezegd tegen een verslaggever en dit vindt hij misschien... en nou ja, daarmee is het wel gedaan. Nou, ik vind dat je dat, zomaar, dat, je dat sowieso niet zo achterloos kan zeggen. Want... Uh, Misschien heeft hij die uitspraak wel achterloos gedaan, maar hij is natuurlijk wel een prominente uh, persoon in het voetbal. Hij is de coach van Ajax, landskampioen. En dan denk ik dat je toch eens wat beter moet nadenken over wat je dan zegt. Vooral ook omdat KNVB homofobie in het voetbal, het, het, het, het feit dat er zo weinig openlijk homoseksuele voetballers zijn, niet alleen maar in het profvoetbal, maar überhaupt niet, ook een probleem vindt waaraan gewerkt moet worden. Deze zomer hebben we daar ook met de KNVB over gesproken en we willen daar gezamenlijk beleid op gaan voeren. Dat gaat de KNVB dat... ook doen, hè? geloof ik. Ook naar aanleiding ja. van deze um, uitzending gaan ze een uh, actie beginnen? Of een, een, een, ja, nou, dat is niet onder... alleen maar naar aanleiding van deze uitzending. Dat zal wel heel treurig zijn als dat, dat nodig is. Nee, Dat, dat beleid maar goed, hebben ze ook heel langer voorgenomen en dat willen ze nu uitvoeren. Maar dit soort uitspraken helpen daar niet bij. Nee. En daarom voelen wij ons, hoezeer we ook samen een, een gedeelte verantwoordelijkheid voelen met de KVB om in dat voetbaldingen te veranderen. Maar vinden we ook dat er nu wel iets gezegd moet worden over deze uitspraken. Dat zou de KVB ook zelf moeten doen. We hebben, ook we hebben overigens ook Ajax om een reactie gevraagd. Maar Frank de Boer die is bezig met zijn wekelijkse persconferentie. Dus die, die kan niet reageren. En de woordvoerder die laat weten Frank de Boer werd overvallen door de journalist. Het onderwerp en de vraag... Heeft vindt het zelf een onhandige uitspraak en heeft niemand willen kwetsen. Hij heeft niets tegen homos, maar dat vindt u niet genoeg. Nou, de ja. Dat vind ik eigenlijk niet, niet genoeg, omdat het feit dat hij er zo door die vraag wordt overvallen en er dan niet veel meer van kan zeggen dan dit Ja, Je kunt ook gewoon zeggen, daar heb ik me nog niet een goed beeld van gevormd. Want ja. dit zegt natuurlijk wel. Ja, dat, iets vind, over, dat vindt hij dus kennelijk dus niet. Te... En misschien wordt het wel eens tijd dat ook een coach van Ajax over dingen is wat dikker nadenkt. Want kijk, in de landen om ons heen zien we dat er wel weer is opgetreden als voetbalbestuurders of voetballers uitspraken doen die. die eigenlijk lijkt te zeggen: het voetbal is er voor iedereen, maar niet voor homoseksuelen. Die zijn hier niet welkom. En dat moet je niet doen. Je moet iets anders we gaan doen even... dan ook willen uitstralen. Ja, we gaan even naar de verslaggever Tim Hofman, die uh, van BNN. Goedemorgen, goedemiddag ah, inmiddels. Goedemiddag. Jij hebt hem uh, die uitspraak ontlokt. Hoe ging dat? Um, nou, ik, er was een conferentie van trainers. Die dag zou ik bekendgemaakt worden wat de beste trainer van Nederland was. Uh, Koeman was daar, van de Boer was daar. Ik ben daar naar binnen gegaan en. Um, en daar, daar lopen ze uh, vrij rond. Nou, jullie weten, journalisten, journalist, het is uh, mooie Canada's niet. En ik kwam uh, Frank tegen. Ik zei, joh Frank, dat was ook de eerste vraag die ik stelde. Ik zei, hoe zit dit nou? Waarom zien we geen homo's in het voetbal? En dit was exact wat hij zei. Um, ja, uh, Ajax zegt, ja, het, het overviel hem. En, uh, ja. Had oh, jij dat, dat ook het idee? Het feit dat hij, dat, dat hij zich overvallen voelt hierdoor... dat geeft eigenlijk alleen maar aan... dat, dat er in de voetballerij hier dus niet over nagedacht wordt. Dat er niet over gesproken wordt, natuurlijk. En, en wat, wat meneer van de CFC ook net zegt, ja... Dan moet ik toch een beetje tegenspreken. Dit is natuurlijk niet aan meneer de, aan Frank te wijden. Dit, dit geeft meer een beeld over de voetballerij... En, en over hoe daar niet over gesproken wordt... dan over het beeld dat Frank van homo's heeft, denk ik. Dus um, het, het zegt meer dan alleen wat Frank de Boer vindt. Het zegt ja, iets tuurlijk, over ja. de Frank, die wilde nog reageren. Ik ging ook naar Ronald Koeman toe, die wilde niet eens te woord staan. Ik heb meerdere mensen, uh, prominente gezichten uit de voetbalrij gesproken. Die zeiden, joh, uh, hou op, uh, we gaan het niet over hebben. Of die liepen boze weg. Of, ja. um, en dan zeggen ze, ja, maar dit is een moeilijk onderwerp. Als je daar in één keer over begint, ja. God, maar als ik vraag, uh, uh, ja. Meneer Van Soeren, het ligt dus meer aan het hele idee in het voetbal over homo's dan specifiek alleen een privé mening van Frank de Boer. Nou ja, dat is zeker waar. Ik denk wel dat het voetbal worstelt met dat onderwerp. Sport überhaupt trouwens. Hè? Straks beginnen de Olympische Spelen en op zijn best doen daar twee zijn uh, sporters aan medie die openlijk over hun homoseksualiteit zijn. Terwijl er zo'n 12.000 sporters daar bij bijeen zijn. Dat, dat natuurlijk geeft wel aan dat, dat sport en homoseksualiteit nog altijd een probleem lijkt te zijn. Maar uh, Frank de Boer is dan nog bereid iets te zeggen. Maar het zegt natuurlijk wel iets ook over zijn kijk, als hij het over homoseksualiteit heeft. En als de andere niet eens willen reageren, dan zegt dat nog meer. Dan en in ben nog ik meer. het er wel mee eens dat in, überhaupt het voetbal iets aan moet doen. Dat wil de KVB ook. We hebben maar het in ik denk ieder geval... ook dat je dan moet optreden... op het moment dat zo'n uitspraak komt, juist ja. om duidelijk te maken. Zeker in een stad als Amsterdam waar Ajax speelt, dat, dat dat sport, dat voetbal voor iedereen is. Op de tribune en op het veld. Het is in ieder geval op dit moment weer even helemaal onder de aandacht. En dat zal het straks zeker ook zijn met die tv-special FCG. Um, dat is een samenwerking tussen BNN en de KNVB. Wordt op 4 augustus ja. uitgezonden. Dan kunnen we allemaal zien hoe het nog meer zat. Frank van Soeren voor dit moment in ieder geval bedankt. René van Soeren. Sorry, René van Soeren en Tim Hofman van BNN. Dank je wel. Ja. Ja, ik heb je Die... uitzending nog. Dankjewel. Dionne de Graaf, waar kijk ja. jij naar uit vandaag? Nou ja, ik zit nu even nog mijn toerschemaatje te maken... met mijn kleurtjes en zo. Net als een <laughs> uh, kleuter eigenlijk. Maar het is oh, wel mooi. heel overzichtelijk. Ja. Ik heb alles bij de hand, dames en heren. Uh, dus daar kijk ik natuurlijk naar uit. En um, ik kijk eigenlijk ook uit naar ons tourmuseum... want er komt echt een fantastisch mooi nieuw stuk uh, binnen. Wat, wat, wat, wat? Nou, het is de finishstreep. De finish